Elf uur na het met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi heeft zijn decreet... waarin hij meer macht naar zich toe trekt, afgezwakt. Hij is met rechters van de Hoge Raad overeengekomen... dat voorlopig alleen de besluiten over de soevereiniteit... niet meer in aanmerking komen voor toetsing door rechters. Het gaat dan over zaken als oorlog en vrede... en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. In het gesprek beklemtoonde Morsi dat hij het hoogste respect heeft voor rechters. Het is niet duidelijk of de staking van de rechters morgen nu nog doorgaat. Voor morgen zijn allerlei manifestaties aangekondigd uit onvrede met Morsis machtsgreep. Ruim 11.000 Nederlanders hebben uit principe geen zorgverzekering. In plaats daarvan dragen ze extra belasting af. Het persbureau ANP heeft gegevens over deze gewetensbezwaarden opgevraagd bij de overheid. In de meeste gevallen gaat het om streng gereformeerden... die gekant zijn tegen elke vorm van verzekering. Ze laten zich ook niet inenten tegen ziekten... omdat naar hun standpunt het leven in gods handen ligt. Nederlanders zijn verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Gewetensbezwaarden kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank om ontheffing vragen. In plaats van het geld voor verzekeringen te betalen... dragen ze een vergelijkbaar bedrag af aan de belasting. Nederland is het enige land in Europa dat zo'n regeling kent. Tegen de gemeente Stichtse Veld in Utrecht is een boete geëist van 22.500 euro voor een deel voorwaardelijk voor dood door schuld. De gemeente heeft volgens het Openbaar Ministerie een weg in Tienhoven zo slecht onderhouden dat daardoor bij een ongeluk twee jonge vrouwen omkwamen. De twee maakten in maart 2009 een toertocht op de motor. Door hobbels in de weg botsten ze frontaal tegen een tegemoetkomende trekker met oplegger. Er waren al verschillende meldingen over de hobbels gedaan... en er was al eerder een motorrijder doorgevallen. Het enige wat de gemeente deed was boorden neerzetten... met daarop slecht wegdek. In Dongen, in Brabant, is een vrachtwagen tegen een oliebollenkraam gereden. De oliebollenbakker kreeg daardoor hete frituurolie over zich heen. Politieagenten hebben hem bij buurtbewoners snel onder de douche gezet. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De vrachtauto raakte de kraam toen hij een draai maakte... op het parkeerterrein van een supermarkt. Prinses Maxima heeft de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs uitgereikt... aan trendvoorspeller Liedewij Edelkoort. Die kreeg de prijs omdat ze volgens het fonds toonaangevend is... voor de wereld van design en mode. De helft van de prijs van 150.000 euro schenkt Edelkoort aan het Hybrid House. Dat is een fonds dat zich inzet voor de samenwerking... tussen wetenschappers en kunstenaars. In Cairo is de tweede fase ingegaan van de besprekingen tussen Hamas en Israël. Egyptische functionarissen spreken afzonderlijk met Israëlische en Palestijnse onderhandelaars. De tweede fase had al 24 uur na de wapenstilstand van vorige week moeten ingaan. In het vervolgoverleg eist Israël de garantie dat het niet meer wordt aangevallen vanuit de Gazastrook. Hamas verlangt dat de blokkade van de Gazastrook wordt verlicht. Israël vergrendelde de Gazastrook in 2006 na de verkiezingsoverwinning van Hamas. En de beperkingen werden nog strenger toen Hamas in een burgeroorlog de alleenheerschappij in de Gazastrook greep. Hamas erkent het bestaansrecht van Israël niet. Door een brand bij een sociale werkplaats in het Duitse Titizee Neustadt in Baden-Württemberg zijn zeker veertien mensen omgekomen. Ook zijn er zeven zwaar gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. Er was een explosie in het gebouw waardoor is nog niet bekend. Op dat moment waren zo'n 100 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aan het werk, zegt de brandweer. Onder de doden zijn zowel werknemers als begeleiders. Theatergroep Neur, niet uit het raam, heeft een eigen raam gekregen in de Kleine Comedie in Amsterdam vanwege het 25-jarig jubileum van de groep. In 1987 richtte Peter Heerschop, Joep van Deudekom en Viggo Waas Neur op... voor het Lustrumfeest op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Ze kwamen dat jaar ook in de finale van het cabaretfestival Camerette... en kregen landelijke bekendheid. Om het zilveren jubileum te vieren treedt Neur zes keer tot in de nacht op... in de kleine komedie, en vanavond is de eerste voorstelling. De bands Raccoon en De Jeugd van Tegenwoordig... en producer Giorgio Tuinvoort hebben een gouden harp gekregen. Dat is de prijs van de auteursrechtenorganisatie Buma. De prijzen zijn uitgereikt in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Bekend was al dat de zilveren harpen, de aanmoedigingsprijzen van Buma... zijn toegekend aan Django Wagner, Laura Jansen en Afrojack. Het weer, vannacht aan de kust misschien nog een bui, het koelt af tot een graad of zes. Morgen overdag weer veel bewolking met vooral in het noordwesten kans op buien. Het wordt een graad of acht. Na morgen wordt het geleidelijk kouder en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Voor haar echtscheidingsroman Weg kreeg Minkedouwers na de opzij literatuurprijs nu ook de Arabijnsprijs voor literatuur. Dat kan geen toeval meer zijn. Bij de meeste boekhandels is Weg natuurlijk nog steeds verkrijgbaar. Door een beroerte kan ik mijn rechterarm niet meer gebruiken. En krijg ik mijn zoontje niet meer op de commode getild. Ik wil weer zelf voor hem kunnen zorgen. De Hersenstichting werkt aan een beter herstel voor mensen met een beroerte. Geef uw steun. Ga naar hersenstichting.nl slash beroerte. Of geef op Giro 860.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 Buiten is het zes graden, Binnen zit Eva Jinek. Soms klaag ik over de werkdruk, gewoon omdat klagen ook wel eens zalvend kan zijn. Vandaag mocht ik Madeleine Albright interviewen, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En dan klaag ik dus niet. Ze is 75 en werkt nog steeds als een paard. Of ze ooit zal stoppen? Nooit, zei ze. Want als ik stop met werken, stop ik ook met leven. Ik beloof plechtig dat ik nooit meer zal klagen over de werkdruk. Een robot die de thuiszorg overneemt, je helpt met alles wat bij het leven hoort... maar tegelijk in de gaten houdt hoeveel glazen wijn je drinkt... en dat aan je zorgverzekeraar doorgeeft. Het klinkt als science fiction, maar de vraag is... hoe lang nog voordat het werkelijkheid wordt. De gevaren van kunstmatige intelligentie, daar gaan we het over hebben. Maar ook over de onrust in Egypte. President Morsi trok de macht naar zich toe met een vergaand decreet. Woedende menigtes gingen de straat op. Morsi heeft zijn decreet vanavond afgezwakt... Maar zijn zijn bedoelingen veranderd? Onrust is er ook in de kickboxwereld. Een aantal kickboxers wil van het slechte imago van de sport af. De vraag is hoe en vooral, wat blijft er dan over van de aantrekkingskracht? En om 5 voor 12 reizen we alle landen van de wereld af. Dit het komende uur bij het oog, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 26 november. Geen serieuze bedreiging, maar wel doodgeschoten door de politie. Dat is de harde conclusie van het incident op station Hollandspoor van afgelopen weekend. De jongen van 17, die neergeschoten werd door de politie, bleek geen wapen bij zich te hebben. Vrienden en familie zijn neergeslagen, want de tiener had net zijn leven gebeterd. Laten we zeggen, hij pakte net het goede leven op. Daar was via jeugdzorg was die weer opnieuw gaan beginnen. Hij was weer een stapje hoger gaan pakken. En het ging net zo goed met hem en dan, ja, dan gebeurde dit. Toen de politie beval dat hij zijn armen omhoog moest doen... zou de jongen naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. Teleurstelling, maar ook woede. Want waarom greep de agent naar zijn wapen? Deze vriend van het slachtoffer kan er niet bij. Hij had geen wapen bij zich. Hij kon niks op afstand doen. Hij maar rennen, dan is het nog wat hij kon. En als hij zou rennen, schiet hem dan in zijn been. Oké, okay, dan begrijp ik het misschien nog. Maar waarom is zijn nek? Ik snap het niet. Die logica die klopt niet. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Maar in algemene zin dan. Op welk lichaamsdeel moeten agenten schieten bij een dreigende situatie? Politiemensen worden niet getraind zozeer om op de benen te schieten... maar op de romp en het middendeel van het lichaam. Waarom? Omdat dat het grootst is. Het meest stopkracht oplevert. Want je wilt dat iemand stopt. Dus in de regel wordt er getraind op het borst-onderbuikdeel. Bij iedere dode door een politiekogel laait de discussie over extra schiettraining voor agenten weer op. De vakbond zegt niet te twijfelen aan de kunde van agenten. Door de bank genomen mag je ervan uitgaan dat agenten goed kunnen schieten. Gisteravond werd de dood van de jongen herdacht met een stille tocht. Veel minder stil was het vandaag bij een demonstratie in Brussel. Melkboeren uit heel Europa spoten uit protest zo'n 15.000 liter melk leeg op het gebouw van het Europees Parlement. Ja. De motivatie van de boeren is helder. Ze klagen omdat ze te weinig geld krijgen voor hun melk. Wij willen gewoon een betere prijs, zodat al onze bedrijven kunnen in stand blijven. En dat wordt voor de boeren steeds lastiger. Vandaag uh, kom ik helaas niet rond. Ik, uh, ik heb het geluk dat mijn vader mij nog helpt, uh, financieel om, om zo de rekeningen uh, kunnen te kunnen betalen. Dat kraagt aan mij. Over knagen gesproken, de kwaliteit van de producten, beheersen van kooktechnieken en smaken, persoonlijkheid van de chef, de prijs en over de hele kaart. U hoorde enkele criteria die gebruikt zijn bij de samenstelling van de Michelin gids. Een spannend moment voor restaurants door heel Nederland toen de selectie van toprestaurants weer bekend werd. We zullen zien. We zijn met ze alle. We hopen dat de ster boven Maastricht gaat stralen. Ieder jaar is de sterrenregen een feest voor de winnaars, maar ook een teleurstelling voor restaurants die hun ster kwijtraken. Je bent gewend dat je in het rijtje staat met sterren. En vandaag stonden we in het rijtje met vervallen sterren. En ik dacht, oef, dat is even schrikken. Maar voor de winnaars is het natuurlijk erg mooi als hun naam in de felbegeerde gids verschijnt. Ik sta net gewoon te janken daar, zo. Ja, van de emoties. Ja, dat is te gek. Het is ongelooflijk. Het is maar een gidsje, hè. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan heeft mijn collega Juri Stubenitski de kranten van morgen al vast voor ons gelezen. Juri. Dat klopt. Vervuilde lucht is mogelijk een oorzaak voor het ontstaan van autisme. De Volkskrant schrijft over een onderzoek van een Amerikaanse universiteit. En uit het onderzoek blijkt dat in wijken met de hoogste concentratie luchtvervuiling... autisme drie keer zo vaak voorkomt als in wijken met de schoonste lucht. Volgens een hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... zit het Amerikaanse onderzoek goed in elkaar... Deelnemers aan het onderzoek hadden een vergelijkbaar inkomen... sociale status en levensstijl. Wel vindt hij het te vroeg om te spreken van definitief bewijs. Daarvoor moet het onderzoek een aantal keer worden herhaald. Hypes worden niet altijd veroorzaakt door de media. Politie en gemeente hebben meer invloed op langdurige media-aandacht... voor maatschappelijke incidenten dan werd gedacht. Ten onrechte worden media vaak als heigerig en sensatiebelust gezien... zegt het instituut Forum in Trouw na een onderzoek. Zo werden de overlast van jongeren in Roermond en de rellen in Culemborg bekeken. Daarbij zochten politie en gemeente zelf de media op om berichtgeving te beïnvloeden. Ze organiseerden persconferenties, stuurden persberichten en twitterden zorgvuldig... Forum wil met het onderzoek een debat starten... over berichtgeving rond maatschappelijke spanningen. De sombere sfeer op de markt voor koopwoningen... is verslechterd door de maatregelen van het nieuwe kabinet. Maar de nieuwe ploeg bewindslieden... dreigt ook de markt voor huurwoningen te verpesten... schrijft de Telegraaf in het commentaar... Als de eerste signalen uit de huurmarkt kloppen... dan worden er vanaf 2014 geen huurhuizen meer bijgebouwd. En dan kampen tientallen corporaties met extreme financiële tekorten. Daarom wil de krant dat minister Blok van Wonen... razendsnel met een goede doorrekening komt van de kabinetsplannen. Want als blijkt dat de corporaties door nieuwe regels... zwaar in de problemen komen zijn er volgens de krant aanpassingen nodig. Spoorbedrijven kampen over een paar jaar met een gapend personeelstekort. Volgens Spits vergrijst de spoorsector sneller dan de rest van het land... en worden werknemers vervangen door mensen met een te laag opleidingsniveau. Omdat technici bijna niet te vinden zijn... is er inmiddels een begin gemaakt met een monteurs- en machinistenopleiding... bij een dochterbedrijf van de NS. Maar omdat er straks ook meer bouwvakkers aan het spoor... en veiligheidsmensen nodig zijn moeten er ook voor deze beroepen speciale opleidingen komen. Aan de baai van La Hoya in Californië kun je kijken naar schitterende zonsondergangen, prachtige golven en zeehondenkolonies. Als je tenminste in staat bent om de stank voor lief te nemen, want het stinkt er verschrikkelijk. De oorzaak is vogelpoep op de rotsen. De gemeente wil er iets aan doen, maar milieuregels verhinderen een grondige schoonmaak, meldt het Nederlands Dagblad. De kliffen werden een paar jaar geleden om veiligheidsredenen afgesloten. Daarna werden ze overgenomen door meeuwen en aalscholvers en die hebben ze flink ondergepoept. De geur wordt met de dag penetranter. Toeristen blijven weg en restaurants hebben minder inkomsten. Er kan wel worden schoongemaakt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen maar het duurt twee jaar voordat alle betrokken instanties... daar toestemming voor hebben gegeven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En vandaag verschenen in de Noorse pers filmbeelden van Anders Breivik... gemaakt met een beveiligingscamera vlak voor de grote explosie in Oslo. Goedenavond, Dirk Evers, Scandinavië-correspondent. Goedenavond. Wat is er precies te zien op dat filmpje? Wel, we zien hoe de bom explodeert. We hebben het uh, regeringsdepartement in Oslo... met al die beveiligingscamera's. En nu zien we voor het eerst hoe die explosie... Ja, heel die, heel die hoge blok in, uh, in duigen legt. Je ziet uh, een steekvlam, je ziet hoe de ramen eruit vliegen. Uh, je ziet papieren. Uh, wat we niet gezien hebben, zijn de mensen. Maar die zijn ook op de, op de beelden uh, opgenomen. Maar dus dit zijn beelden die voor het eerst zijn vrijgegeven. Mm -hmm. Ook de beveiliger die op het moment uh, dienst had, wordt geïnterviewd. Wat vertelt hij over het moment dat Breivik daar zijn auto parkeerde? Wat zag hij? Hij zag hoe die man zijn auto fout parkeerde. Hij zag hoe iemand in een uh, bewakingskostuum uh, eruit komt en denkt: oh, dit is zeker iemand van een beveiligingsfirma. En hij zoomt in op het kenteken van de auto en zegt: ja, die auto is fout geparkeerd, die moet weg. Maar net op dat moment explodeert alles en begint bij hem ook de waterleiding uh, te sijpelen. Want uh, hij zit in de kelder van, van dat hoge regeringsgebouw. Hoe zijn deze beelden ontvangen in Noorwegen? Het blijft natuurlijk een nationale trauma. Voorlopig eigenlijk ja, met interesse, maar nog, er is nog geen groot debat daarover. We verwachten dat morgen dan... Want uh, dit is een trailer, de beelden die we gezien hebben... Zijn een trailer, komen uit een trailer van een documentaire die morgen wordt uitgezonden. Die heet Brandpunt, die duurt 90 minuten. En daarin heeft de documentairemaker geprobeerd... om in de voetsporen van Breivik te lopen. Dus echt een reconstructie, minuut per minuut, van wat er gebeurd is. En dat met zoveel mogelijk echte beelden en ook getuigen erbij. Dus zowel die bewakingsagent, maar ook overlevende op het uh, eiland Oetoya. En waar zal dat debat over moeten gaan, dat nog niet losgebroken is? Gaat het over beveiliging bijvoorbeeld van zo'n gebouw? Nee, ik denk dat het debat dat we nu hebben... en heel die beelden die zijn in het buitenland natuurlijk wel uh, spectaculair. Of het zijn spectaculair, ook in, in Noorwegen. Maar vandaag stond premier Stoltenberg... Uh, in de parlementaire commissie die zich met 22 juli bezighield... daar stond hij uh, tere niet terecht, kun je niet zeggen... maar hij moest verantwoording afleggen. En dat heeft alles toch wel overschaduwd. En Stoltenberg die betreurt wel, of die heeft net niet betreurd wat er gebeurd is. Hij neemt alle verantwoordelijkheid op zich... maar hij, hij kwam toch een beetje koel cool over en hij, hij blijft aan. Dus oppositieleden hebben gezegd... maar zou u geen betere verantwoordelijkheid op u nemen als u aftreedt? Maar dat vindt uh, premier Stoltenberg niet word vervolgt. Dirk Evers, hartelijk dank. After midnight we're gonna let it all hang out. After midnight we're gonna turn the We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all laid about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. midnight. It's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is our only After midnight, we gonna let it all hang Give me some vision find out what it is on lay back after midnight. We're gonna let it all hang out after midnight. We're gonna let it all hang out. JJ Kale after midnight. De Egyptische president Morsi heeft het decreet waarmee hij de rechterlijke macht buitenspel zette afgezwakt. Dat is de uitkomst van een overleg vanavond met de rechters, rechters van de hoogste juridische raad. Maar is daarmee het conflict over zijn macht ook voorbij? In Cairo is correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond Sander. Goedenavond. Wat heeft Morsi aan de rechters beloofd? Nou, Eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij heeft uh, gezegd dat uh, dat element uit die verklaring waarin staat dat eigenlijk alles wat hij zegt boven elke rechterlijke toetsing verheven is. Dat geen rechter zich daar meer over kan uitspreken. Dat dat alleen gaat gelden voor soevereine zaken. En een beetje onduidelijk is wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Maar de verklaring als zodanig, inclusief al die andere dingen, blijft dus gewoon overeind staan. Hij heeft met andere woorden niets afgezwakt niets afgezwakt. Dan neem ik aan dat het conflict... met de rechters van de Hoge Raad niet opgelost is. Nee, de rechters die uh, zeggen dat ze wel uh, enigszins gerustgesteld zijn. Bijvoorbeeld doordat Morsi ook in een uitleg heeft gezegd... dat hij uh, de rechters hoog heeft eigenlijk. Maar uh, nee, de rechters die zeggen er is nog meer overleg nodig. En nou ja, hier op het Targierplein achter mij uh, uh, weet niemand van wijken. Want je moet ook bedenken, deze verklaring was voor heel veel mensen... De druppel die de emmer deed overlopen. Uh, hij heeft in uh, de afgelopen maanden heeft hij zoveel maatregelen genomen waarvan mensen uh, het idee kregen van ja, waar is hij mee bezig? Is hij wel een president voor alle Egyptenaren? Heeft hij wel het beste met ons voor of is hij er alleen maar voor die moslimbroederschap? Heel veel mensen zijn gaan twijfelen. En dit was de sprekenwoordelijke druppel. En ja, als je die dan niet eens wegneemt maar stel zou je, als zou je hem hebben weggenomen... dan nog zou dat voor heel mensen niet, uh, veel mensen niet genoeg zijn geweest. En dat, dat zie je op dit moment op het plein. Die tentjes die staan er nog steeds. En morgen wordt er dus een grote opkomst verwacht... tijdens die demonstratie. Mm -hmm. Hoe zou je de positie van uh, Morsi op dit moment schetsen? Staat die sterk? Kijk, hij is de gekozen president. Dat heeft hij gewoon. Hij heeft een meerderheid gehaald in twee rondes van die presidentsverkiezingen. In de tweede ronde haalde hij de meerderheid. En ja, je hoort trouwens op de achtergrond nu de politie die weer een charge uitvoert. Ja. Want zo gaat dat 24 uur per dag door eigenlijk al een hele week. Dat is draangas wat je afgevuurd wordt worden. Als je zometeen dat geluid een beetje gedempt hoort te worden. Dan betekent dat dat ik mijn raam heb dichtgedaan. Omdat de wind volgens mij niet heel erg gunstig staat. Maar, of als je hoort dat ik wel wat moeilijk begin te praten. Maar hij heeft dus die steun van het volk. En als die dictatoriale uh, trekjes begint te vertonen... wat die uh, demonstranten hier op het plein zeggen... dan is dat toch in die zin anders dan wat Mubarak hiervoor had. Die is uh, eigenlijk alleen maar door vervalste verkiezingen aan de macht uh, gebleven. En dat is toch echt wel een duidelijk verschil met Morsi. En hij weet dus dat hij uh, dat hele sterke partijapparaat van de moslimbroederschap... ook nog weer eens achter zich heeft. Uh, dus ja, hij staat nog altijd wel vrij sterk. En het moslimbroederschap neem ik aan ook dus in het verlengde daarvan? Moslimbroederschap ook in het verlengde. Eh, hebben de meerderheid in beide kamers van het parlement... samen met eh, de wat meer extreme islamitische partijen, de salafisten. Hè, dus ja, hij, hij weet zich verzekerd van een brede basis. En ja, ik ben vandaag heel nadrukkelijk buiten Cairo gaan kijken. Want als je hier op het plein met mensen praat... Ja, dan hoor je één kant van het verhaal. En op het platteland is wel degelijk ook ontevredenheid. Maar dat is met name economische ontevredenheid. Hè. Mensen hebben het gewoon echt heel slecht hier. Hele grote groepen mensen... Eh, sommigen zeggen meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Nou, die mensen die zeggen, Egypte heeft stabiliteit nodig. En op het moment dat Morsi zegt, en dat zegt hij... Uh, ik zorg voor die stabiliteit met deze maatregelen... Ja, dan zijn zij nog steeds bereid hem die, het voordeel van die twijfel te geven. Mm -hmm. We horen voortdurend achter jou uh, politie-sirenes, traangas hoorden we net ook. We kennen het Tagrierplein allemaal natuurlijk als het uh, toneel van... Ja, ook wel bloedige protesten, niet zo lang geleden. Verwacht je dat het morgen uit de hand loopt? Uh, die kans die was heel groot omdat uh, de Moslimbroederschap een, uh, een demonstratie voor de president had aangekondigd. Weliswaar hier een stukje vandaan aan de overkant van de Nijl, maar dat was eigenlijk vragen om problemen. Nou, de afgelopen dagen zijn er twee doden gevallen. Jonge jongens, tieners, die zijn vandaag begraven. Het waren emotionele begrafenissen, echt hier in Cairo. En dus zegt de Moslimbroederschap nu, wij uh, blazen die demonstratie af. Dus heb je morgen alleen nog maar een demonstratie over van mensen tegen Morsi. En dat verkleint de kans op conflicten. Natuurlijk heb je, en dat hoor je nu de hele tijd, de politie op de achtergrond. Daar zullen clashes mee uitbreken. Daar, daar kan je je klok op gelijk zetten. Mm. Maar waar iedereen bang voor was, is dat Egyptenaar voor Morsi e tegen Egyptenaar tegen Morsi zou komen te staan. Naar nou, die kans, morgen, is wat kleiner geworden. In ieder geval voor morgen. Sander van Hoorn, dank je wel. En bij mij in de studio is Mauritius Wijfels, doorgaans advocaat in Cairo... Maar Toevallig nu eventjes in Nederland om les te geven, heb ik begrepen. Goedenavond, Goedenavond. welkom. Goedenavond. Um, ja, een afzwakking van het decreet, dat valt dus eigenlijk wel mee. Denkt u waarschijnlijk ook, of niet? Ja, ik denk niet dat er veel afzwakking heeft plaatsgevonden. Heeft, uh, de president heeft via zijn woordvoerder aangegeven... dat hij uh, zijn macht alleen maar zal aanwenden in specifieke gevallen. Wat dan heet, uh, dei, ja, dat zijn is, dat is uh, heel, heel specifieke gevallen. Um, ...omstandigheden zoals het verklaren van oorlog of, uh, of dat soort dingen. Zaken die de maar, soevereiniteit ja, aangaan. Ik wil maar, heel daar... even uw microfoon goed zetten. Ja? Oké, okay. oh, ja. Okay, ja. Dus alleen zaken die de soevereiniteit hebben. Ja, aangaan. Dus, uh, precies. En, en, uh, maar daar rekent hij blijkbaar ook de verkiezingen onder. De grote zorg. Niemand uh, vreest dat hij morgen orde gaat verklaren aan een buurland. Maar iedereen vreest wel, of iedereen veel mensen vrezen... Uh, dat hij wellicht een verkiezingswet zou kunnen uitschrijven... Uh, die ernstig in het voordeel werkt van zijn eigen partij. En omdat hij... Wat hij besloten heeft van mijn beslissingen zijn onaantastbaar. En heeft zich daarmee eigenlijk boven de wet gesteld. En ook boven de rechtelijke macht. En mijn besluit is dat de huidige raad. die zich bezighoudt met het schrijven van de constitutie. niet opgelost kan worden. niet uh, ontbonden kan worden. en die zijn werk moet afmaken. Maar die raad is vastgesteld door het parlement. dat inmiddels ontbonden is. En dat parlement, daar zat een grote meerderheid van uh, moslimbroeders en salafisten in. Dus dat zie je ook weer doorwerken in die raad. Dus omdat Morsi weet... ik hoorde correspondent net zeggen... dat hij inderdaad nog steeds veel support heeft... toch mm -hmm. is er, denk ik, in brede kringen het gevoel... dat als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Egypte... de Muslim Brotherhood veel minder stemmen zou vergaren... dan de laatste keer... En uh, dan zou je dus een andere samenstelling van het parlement krijgen. Eigenlijk zou de president eind september al nieuwe verkiezingen hebben uitgeschreven. Dat is dus uitgesteld. En het ziet er nu een beetje uit alsof hij wil zeggen... oké, okay, nou allemaal prima. Maar ik ga eerst zorgen dat ik een grondwet krijg die mij zint en mijn partij zint. En dus zeg ik dat, dat de, de, de grondwetgevende commissie... Die, die vastgesteld is door het oude parlement... dat die eerst zijn werk afmaakt. Nou, daar zitten veel van zijn vrienden in. En uh, dan weet je ook zeker dat hij een grondwet krijgt... die in lijn is met het gedachtegoed van zijn partij van de salafisten. Ja. En daarna trek ik me terug. Dus dat is denk ik... Ja, de boodschap die veel Egyptenaren hebben gekregen. Nou ja, zijn partij en de salafisten... zijn het daarmee eens. En de oppositie... ziet het dan natuurlijk heel anders. En, en wil wel degelijk dat zijn besluit kunnen worden aangetast. En dat er en een andere soort van reiger ja. precies En dat er een andere raad komt... met een ander soort samenstelling ja. die een grondwet schrijft. Dat, dat lijkt me heel reëel. Um, die grootste angst dat hij een kieswet zou kunnen hmm. aanpassen... Uh, die zijn partij uh, ten faveure is. Hoe reëel schat u die kans dat hij dat doet als u naar hem kijkt? Nou... Um, ja, die, ik acht die kans aan, aanwezig. Ik kan niet in een man zijn hoofd kijken, maar de, de decreten van, eigenlijk de nieuwe grondwetsbepaling die die heeft uitgevaardigd op donderdag, en het decreet daarnaast. Uh, kwam wel als een verrassing. Het, misschien dat in de euforie van zijn succes door te bemiddelen tussen Palestina en Israël uh, voelde hij zich wat sterker. Dat en heeft hij heeft een bol dat... gestegen. Nou ja, ja, zo kun je het formuleren. Het is in ieder geval uh, wel heel erg kordaat uh, om, om op deze manier het land te benaderen. En echt een paar stappen te ver voor veel Egyptenaren. Dus ja, als hij dat durft te doen. Wat wel, lef kun je in ieder geval niet ontzeggen... De... Ja. ja, dan durft hij misschien wel meer, ja. Deel je die gedachten ook, Sander van Hoorn... want jij luistert nog met ons mee vanuit Cairo? Ja, het, het, het probleem is... Uh, hij wil het misschien, we weten het niet echt... maar hij kan het ook, omdat... volgens mij, maar uh, corrigeer me als ik daarnaast zit... omdat je in een soort juridisch niemandsland zit. En ik, ik kan me herinneren... toen hier de presidentsverkiezingen waren... toen sprak ik op een stembureau... met de voorzitter van zo'n stembureau, dat is een rechter. Er zitten ook echt goede rechters tussen. En hij zei... Ik vind het belachelijk, deze verkiezingen. Hoe haal je het in je hoofd om presidentsverkiezingen te houden, verkiezingen in het algemeen, zonder dat er een goed vastgestelde grondwet is? En ja, die man die bleek profetisch, want daar plukt Egypte dus nu de wrange vruchten van. Uh, dit kan allemaal gebeuren, omdat niemand precies weet, volgens mij, hoe het nu juridisch in elkaar zit hier. Ja, ik ben het met u eens. Het is een heel onoverzichtelijke situatie. En uh, we zijn op het punt aangekomen waar eigenlijk geen... Waar we geen functionerend parlement meer hebben. Uh, geen grondwet meer. Die is al een paar keer opzij ge Vervangen door nieuwe vormen van grondwet. En nu dan het laatste afgelopen donderdag. En zo langzamerhand heb je er maar één man over. M Morsi. Die als president vindt dat hij alles recht moet zetten. voordat we weer gewoon door kunnen. Dus een recept eent... voor een ramp, zou ik zeggen. Als ik het zo hoor. Ja, nou, niet per se. Want uh, ten eerste is Egypte werkt, functioneert. Sowieso anders dan Nederland. En het is altijd wel chaotischer geweest dan Nederland. En, en daar kun je nog steeds heel goed in gedijen. Verder is het ook een soort van hergeboorte. Of wedergeboorte. Uh, die met, met uh, barensweeën blijkbaar gepaard gaat. Dus dat, ik vind het zelf ook heel pijnlijk om te zien. En mijn goede vrienden staan morgen op Tagrier. Uh, maar het hoort er wel bij. En ik heb ze uh, eerder vanavond nog gesproken. En vol goede moed. En we gaan daar gewoon heen. En geen flauwe keul. we gaan onze mening duidelijk maken. Dus iedereen heeft ook het gevoel dat het... Het hoort bij het proces, oké. Okay. Iemand staat op, die grijpt te veel macht. Nou, dan gaan we er tegen in. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat doen we dit jaar gewoon Maar met weer. gevaar voor eigen leven. Dit is niet zomaar even een ja. protest. Dit is met gevaar voor eigen leven. Ik, uh, ik uh, kan u nauwelijks woorden aangeven... hoezeer ik onder de indruk ben van de moed van de Egyptenaar. Ik bedoel, ik vind het ontzettend moedig ook, wat doen. Veel mensen zeggen ook, dat hebben we al een keer eerder gedaan. En je zou toch gek zijn als je het nu ja. niet nog weer een keer zou doen? Precies. Ja, inderdaad. En, en je kunt er geen ongelijk in geven. Zo, dan zouden al die mensen die hun leven hebben gegeven... dat voor niks hebben gedaan. Dus nou gaan we door. En dat heel resoluut en heel simpel. En dus mijn mijn businesspartner, die, uh, ook advocaat... met wie mm -hmm. ik uh, op alle dossiers samenwerkte. Morgen geen dossier, want morgenmiddag sta ik op de Punt. Vindt u het niet jammer dat u hier bent en niet daar? Uh, nou ja, ik, uh, zoals u weet, de Nederlandse advocaten die dienen tegenwoordig hun studiepunten zeker te halen. Dus uh, daar ben ik voor in Nederland. <laughs> ik ben les aan het geven hier en daar om die punten bij elkaar te rapen. Maar daarna ga ik uh, volgend weekend ik weer terug. Ben je, ben je toch nog optimistisch uiteindelijk Sander? Als je naar de lange termijn uh... kijkt? Nou, weet je, ik, ik, ik merk dat ik er heel erg moeite mee heb om uh, te in te schatten wat Morsi wil. Is het inderdaad, kan je hem vertrouwen op zijn blauwe ogen? En als er een nieuwe grondwet is, al dan niet in zijn uh, uh, voordeel en een nieuw parlement, gaat het dan de macht teruggeven? Of gaat het inderdaad uh, de, de staat worden van de moslimbroederschap? Ik, ik ben. Ik ben niet heel optimistisch. Hm. Ik heb het idee dat hij, als je ook ziet dat die besturen van uh, uh, de vakbond, uh, de hoofdredacties van kranten en dergelijke, dat hij allemaal zijn mannetjes neerzet. Ik ben niet heel optimistisch. Begrijp ik, meneer Wijfels? Uh, ja, ik, uh, ik, ik begrijp uh, die reserve. Ik. Um... Ik uh, denk dat het inderdaad afzien wordt toch om te kijken hoe die zich. Karensweeën, uh, zoals u dat noemt, ja, op weg inderdaad. naar een nieuwe samenleving. En, uh, ja, precies. En dat het uh, moeilijk inschat. Het hele, het hele probleem, uh, wat u ook terecht aangeeft, is dat het niet goed duidelijk is wat Morsi wil, wie die is en wat mm -hmm. die wil. En dat vind ik het hele probleem met de Muslim Brotherhood. En dat is wat veel mensen zich afvragen: oké. Okay, en wat, waar ik me ook over verbaasd heb, is van waarom ben je nou niet gewoon vanaf dag 1 gekomen met, nou, dit zijn we, dit is ons plan, uh, dit zo gaan we het aanpakken, dit willen bereiken, daar hebben we dat en dat voor nodig in zo'n tijdsvlak. Uh, maar er nou, is nooit een, een echt heel duidelijk plan daarvoor gekomen over wat dan ook. Dus dat maakt ook dat er veel ruimte over blijft om om uh, te suggereren dat er een ander plan achter zou zitten dat en, om men te niet zo en, om en om te twijfelen. twijfelen. Hij heeft heel veel dingen wel gezegd waar hij op terug is gekomen. Er, ze zouden niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze zouden niet streven naar een groot uh, aantal zetels in het parlement. Ik bedoel, keer op keer, en dat zien de Egyptenaren en u natuurlijk ook... keer op keer zeggen ze dingen en dan komen ze op terug. En ja, garanties ja. uit het verleden bieden dan in dit geval hopelijk toch geen uh, garantie voor de toekomst ook. Nee, het is... uh, een hoop vraagtekens uh, blijven erover. Mauritius Weifel, Sander van Hoorn, dank allebei dank voor jullie bijdrage. saying why you talk to me just silly ways don't bother me but i'm just saying don't The talking, term. but they're not saying so much. Nah, them, just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't get me down, them can't pull back. Backseat driver, full of big chat. Can't step to hide them, fresh out of luck, Yo, keep talking, I'm stepping up. Backseat driver, can't do it like that, that, no. Backseat driver. No. driver Sabrina Stark Wat zou er toch gebeuren als computers de wereld overnemen? I know that you and Frank were planning to disconnect me and I'm afraid that something I cannot allow to happen. Juist computers als HAL uit de film 2001 A Space Odyssey zouden de macht nooit meer afstaan. Tierd Aminga, goedenavond. U bent van de Rijksuniversiteit Groningen en u houdt zich bezig met kunstmatige intelligentie. Het is natuurlijk een dankbaar onderwerp voor science fiction films... Uh, dat robots zeg maar, onze levens overnemen. Maar is dat echt iets waar we bang voor moeten zijn? Mm, ja en nee. Uh, ik denk dat we er eigenlijk niet zo heel bang voor moeten zijn als we het niet toelaten. Maar als we het wel toelaten, ja, dan, dan zal het op een gegeven moment wel gebeuren. En dan krijg je inderdaad dat soort situaties zoals bij Hell in 2001. Dat, uh, dat die zeg maar, gaat beslissen... Voor ons. Precies. Dus als wij steeds meer uh, autonomie overgeven uh, of controle geven aan computers en aan, aan automatische kunstmatige intelligente systemen, ja, dan zullen ze op een gegeven moment de baas worden. Dat is heel simpel. We geven hun dat recht als het ware. Toch nog een beetje eng. Even voor de goede orde, waar hebben we het over als het om kunstmatige intelligentie gaat? Bij kunstmatige intelligentie gaat het om het bouwen van systemen... die kunnen nadenken, kunnen redeneren en dingen kunnen doen in de wereld. En die dat eigenlijk zelf kunnen doen, met een zekere autonomie. De Universiteit van Cambridge gaat nu onderzoeken hoe groot het gevaar is... Uh, dat we inderdaad te veel autonomie aan computers uh, overlaten. Is dat een goed idee, dat ze dat in kaart gaan brengen? Op zichzelf wel, ja. ja dit is, het is zeker een, een belangrijk onderwerp. En het is een onderwerp wat uh, op enig moment ja, echt heel erg... Uh, belangrijk zal gaan worden voor onze samenleving. Maar ook nu al is het van belang. En als we het over kunstmatige intelligentie hebben... over uh, computers en systemen die uh, autonoom kunnen denken... kunt u een paar voorbeelden noemen waar ik aan moet denken? Nou, dat voorbeeld van Hel heb je bijvoorbeeld. Maar op het ogenblik heb je ook al heel veel andere dingen... waarbij de autonomie niet zo'n grote rol speelt... en waar dat eigenlijk een beetje een probleem is. Uh, heel veel uh, systemen, zoals bij een callcenter of zo. Uh, daar bel je naar en dan krijg je, kom je ergens in een computersysteem terecht. En dat noemen ze soms ook wel kunstmatig intelligent. Uh, maar dat heeft heel weinig vrijheid, heel weinig mogelijkheden. En het geeft heel vaak niet het antwoord wat je eigenlijk hebben wil. Nou, dat is precies het probleem wat we nu met kunstmatige intelligentie nog steeds hebben en wat ook nog wel een tijd zal blijven bestaan... dat het systeem eigenlijk lijkt op een uh, hele erge bureaucraat. Iemand die wel intelligent is, maar eigenlijk niet begrijpt waar het over gaat. Omdat hij niet in staat is om de context te zien... of niet in staat is om te improviseren? Nou, eigenlijk omdat hij helemaal niet in staat is om te begrijpen... dat er een wereld bestaat buiten de regels die hij heeft. En is het, is het denkbaar dat we op een gegeven moment... zo ver gevorderd zijn in deze wetenschap dat die computer dat wel uh, kan, dat hij daar wel toe in staat is? Ja, in principe is dat wel denkbaar. Uh, en dat zal wellicht ook wel eens een keer gebeuren. Maar dan krijg je dat je als het ware een soort dier ontwikkelt... Hè, die ook begrijpt dat hij in een wereld zit en die met die wereld om kan gaan. En dat dier dat zal steeds intelligenter worden. Maar het hoeft helemaal niet kwaaddadig of zo te worden. Sterker nog, dat dier dat zal net als ons geïnteresseerd zijn... om een omgeving te creëren waar het fijn is om in te werken... en te wonen en dingen te doen. Maar dat dier moet dan een bewustzijn hebben... Dat dier moet wel iets van een beurs zijn hebben. Ja, en dat Net gaan we zoals dus alle bouwen. dieren. Ja, dat gaan we dus bouwen in de toekomst. Dat, dat, dat zou best wel eens kunnen dat we uh, zover komen. Aan en... de andere kant, we hebben nog geen flauw idee hoe we dat moeten doen. Oké, okay, dus dat is enigszins geruststellend. Tegelijkertijd is het ook heel spannend natuurlijk als dat zou lukken. Dat raakt aan de kern van het leven, aan de wezen, het wezen van het leven. Um, in het ergste geval, hè, laten we even nu een soort mini science fiction film maken. In het ergste geval, wat zou zo'n superautonome denkende dierachtige computer kunnen met ons? Uh, ik denk dat, het, dat we dat eigenlijk al heel erg goed weten. Dat wordt een verschrikkelijk vervelende totalitaire dictatoriale staat. Een staat die ons gaat vertellen hoe we ons uh, moeten gedragen. Uh, die helemaal ja, buiten datgene wat dat, dat systeem, wat, wat, wat die intelligentie nodig heeft... zal geen ruimte zijn voor, voor menselijke vrijheid en, en, en menselijke creativiteit... Het en, wordt een hele vervelende staat. Maar hoe moet ik me dan voorstellen? Dan is er dan bijvoorbeeld een robot die me ophaalt en naar mijn werk brengt... en zegt dat ik bepaalde dingen niet mag? In de praktische zin? Nou, in de praktische zin kan het uh, uh, iets heel simpels zijn. Bijvoorbeeld, we nemen een robot in de zorg. En die robot die is altijd in je huis. Die helpt je bij een heleboel dingen. Maar die controleert je ook. En op een gegeven moment, dan heb je drie glazen wijn uh, gehad op een avond. En dan zegt hij, uh, uw zorgpremie wordt 2% duurder. Kijk... Dat is uh, beangstigend. Dat zijn best enge <laughs> dingen, ja. Hè. Maar het is wel iets het voor de hand liggend is. Want ja, een, een slechte robot die ons als een soort supier in de gaten houdt... Ja, dat is niet zo moeilijk om die te maken. Een robot die ons als butler op alle mogelijke manieren van dienst is ook manieren die we van tevoren niet weten, dat is een heel stuk moeilijker. En hoe kunnen we dan, want dit is natuurlijk ook vast een fascinerende materie... hoe kunnen we dan door blijven gaan met het ontwikkelen hiervan... van die kunstmatige intelligentie... en toch voorkomen dat het helemaal uitloopt op zo'n nou ja, verschrikkelijk cipier in je huis? Nou, Hoe dan ook is het een soort instrument. Het is net een soort hamer. Met een hamer kun je iemand het hoofd inslaan, maar je kunt ook een huis bouwen. En dus als wij met z'n allen veel meer geïnteresseerd zijn in het bouwen van huizen, eh, dan, dan is een hamer gewoon een verschrikkelijk goed ding. Op het moment dat we veel meer geïnteresseerd zijn in oorlog voeren, nou ja, dan is een hamer natuurlijk dus een heel vervelend ding. Nou, datzelfde geldt eigenlijk precies met deze technologie. Maar ik, wil, ik, wil zeker, ik ben niet cynisch en ik wil ook niet negatief zijn, maar er zijn altijd boeven die er groot belang bij hebben om meer uh, iemand schedel in te slaan met een hamer dan een mooi huisje te bouwen. Ja, maar er zijn ook samenlevingen waarin heel weinig uh, uh, uh, agressiviteit is. En, en ja, dan, daar treedt dat soort dingen niet zo heel erg gauw op. En er zijn ook heel veel samenlevingen waar heel veel agressiviteit is. In Amerika zijn veel meer moorden dan bij ons. Dus daar doen ze iets wat op een andere manier uh, uitpakt. Um, is het een kwestie van wetgeving? Zouden we dat bijvoorbeeld al in wetten moeten vastleggen... hoe ver je mag gaan bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie? Nee, want dan leg je de verantwoordelijkheid weer ergens anders. Bij de overheid of iets dergelijks. En dat lijkt eigenlijk al... Je moet de verantwoordelijkheid zelf nemen. Je moet zelf snappen hoe die technologie werkt. Je moet zelf die technologie de baas zijn. Je moet ook nu dan bij jezelf nadenken van wie is nou de baas? Ik of mijn iPod? Nou, ik ben niet zo heel behendig met al die apparaten. Dus mijn iPod is soms wel de baas. Ja, en, en hoeveel tijd besteed je wel niet aan de iPod... die je eigenlijk veel beter op een andere manier had kunnen besteden? Dus geen wetten, maar meer een soort bewustzijn of bewustwording. Dat is veel belangrijker. Ja. Tot slot nog even. Is het denkbaar dat dit gesprek tussen u en mij... over tien jaar door robots gevoerd wordt? Nee, over tien jaar niet. Nee, nee nooit niet. Nooit niet? Nee, nee, nee, nee niet over tien jaar. Nee, ik denk dat we hebben het echt wel over uh, na ons leven. Na ons leven. Nou ja, toch nog geruststellend. Gert-Amlinga, ja. ja, hartelijk dank. Oké, okay. geen dank. die leute like zuckt das sappi ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is een halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Maar ik hoef geen helft. Weberlin was elf. Ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school. Nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf. Want de slet en ik brein. Nou kijk ze kijken. Dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij. Ze willen handtekenen. Je kijk omhoog, we pillen voor groot. de wereld is mijn ja. Op je polen, pipsna, rol af en de afstand van je hemellichaam, ze is van spectaculaire tassen. Om oh, aan te klachten, hoe losgepast het toen ze namen lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Soms dus als ik naar boven kijk, zelfs als ik voor de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlog. in de lucht als sterren stof. Dan ben ik loser in de sky met dames op mijn nek, dames op mijn nek, loser in de sky met. Duimels. Yang, jee, yeah, jou, alleen nog maar jang Geen reps centjes geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven. Bam, shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat die crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb mijn mocha princessje op mijn bankje. Stemklankje prikt me steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug heb met drankje. Met de sterren in de lucht te zegt dan weer op dit is weer plat. op jouw polepitsna. Een golft brengt de afstand van je hele lichaam. De irpens brengt zo, hoe aan te klachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch. Eentje naar me galactisch. Sorry als ik open drijf, stel eens als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor de derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik altijd. Sterrenstof The in the sky was dat van de jeugd van tegenwoordig en die vieren ongetwijfeld feest want ze hebben vanavond een europrijs gewonnen de gouden harp Wanneer het over kickboksen, K1 of vechtsport-galas gaat, lijkt de link met de criminaliteit al snel gelegd. Er zijn natuurlijk ook aardig wat voorbeelden te noemen. Alleen al van de afgelopen weken: een schietpartij met dodelijke afloop in zijdaard. In de kwestie rond Madderhari natuurlijk enzovoort. Tijd dus voor een grote schoonmaak. Dat vindt althans een deel van de kickbokswereld. Goedenavond, Ellen Bruins. Organisa Goedenavond. Goedenavond, organisator van kickbox, galas En Ali Gunyar meervoudig wereldkampioen thaiboksen. Goedenavond. Goedenavond allebei. Vandaag stond er een manifest in de krant, mede door jullie ondertekend, om eindelijk af te rekenen met dat negatieve imago. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de kickboxers slaan terug. <laughs> oh, gelukkig, er wordt gelachen. <laughs> een toepasselijke uitspraak. Maar het is inderdaad nu wel eens tijd dat er wat gaat gebeuren. Dus vandaar dat we de handen in één hebben geslagen met z'n allen. Want hebben jullie echt last van dat, dat slechte imago? Ik bedoel, komen er dan minder mensen naar zo'n wedstrijd? Of word je erop aangesproken of aangekeken op straat? Ja, we hebben er zeker last van. Uh, wij willen gewoon het uh, kickboksen positief naar voren brengen omdat het echt een sport is waar heel veel respect en discipline in voorkomt... en niet alleen maar negatief in het nieuws moet voorkomen, maar ook positief. En daar staan we echt gewoon ja, 100% achter. dat begrijp ik helemaal. Maar wat zijn dan, uh, wat zijn dan zeg maar de rechtstreekse praktische gevolgen van het slechte imago? Waar, waar merk je dat aan, Ali? Waar we dat aan merken is gewoon ja, dat er één keer in de zoveel tijd... iets negatiefs gebeurt, dat gebeurt, ja, is eenmaal gebeurd... Daar staan we allemaal niet achter. Maar dat er dan meteen alle landelijke nieuws zo he hectisch gewoon aanslaat, dat vinden we gewoon erg. Terwijl er ook elke weekend ook gewoon talloze kampioenen. En uh, in een jaar tijd gewoon weet ik veel hoeveel wereldkampioenen we kweken hier in Nederland. Wordt helemaal geen aandacht aan besteed. En dat ergert aan ons. Ja, dat, dat begrijpt dus een beetje de het aard van de nieuws, zeg maar. Dat het negatieve eerder de headlines bereikt dan wat dan ook. En heb je ook het gevoel dat je moet verantwoorden voortdurend? Ja, ja, zeker. Wij moeten elke keer verantwoording afleggen. Ook aan de gemeente, ook aan ja, de medemens. Eh, dat, eh, dat we ons eigen gewoon twee keer zo beter moeten voordoen. Ja, daar zijn we misschien ook allemaal goede mensen. Want we willen, we willen niet dat deze sport op straat gebruikt wordt. Eh, nergens. Dus eh, ja, we gaan voor een positief imago. En dat willen we gewoon ook naar buiten brengen. We worden wel gebruikt eh, vanuit de gemeente om jongeren van de straat af te houden. We zijn bezig om de jongens respect en discipline bij te leren, Maar... Eh, we krijgen er eigenlijk weinig voor terug. in de media dan, zou ik het zo zeggen. Mm -hmm. Twee weken geleden sprak ik in uh, een uitzending van uh, Met het oog op morgen... met misdaadverslaggever Gerlof Leistra van Elsevier. Dat ging onder meer over de bezoekers van Vechtsportgalas. En hij zei toen hier het volgende over. Het een is broeieriger dan het ander, maar het publiek wat erop afkomt is nou niet het publiek wat je in uh, een uh, doorsnee rustige tent tegenkomt. Het is altijd wat opgefokt en uh, de spierbundels uh, moeten wel uh, getoond worden. Uh, de adrenaline die stroomt door de zaal. De, de banden tussen uh, de kickboxwereld en de onderwereld zijn helaas uh, tamelijk uh, hecht... Ja, Ellen, uh, nog even, want dat was een langer gesprek met Gerlof Leijstra... en hij zei toen ook, kijk, 5% deugt niet en 95% wel. Maar ja, die 5% die niet deugt, die krijgt de overhand... en dat bepaalt ook het imago, dus dat moet ik erbij zeggen. Maar het beeld wat hij schetst, van uh, een opgefokt sfeertje... het soort mensen wat daarop afkomt, herken je dat beeld? Voor mij persoonlijk herken ik dat helemaal niet. Als ik kijk naar evenementen die ik neerzet... dan uh, bij wijze van spreken opa's en oma's komen kijken... vaders en moeders, en, het is heel... Uh, ja, opa's zijn nou, dat... oma's bij een kickboxwedstrijd. Ja, nou, mijn eigen opa en oma komen altijd kijken. Ja. Ze zijn bijna 90 jaar. Ik bedoel, kom eens een keertje kijken en beleef het eens in de praktijk. Ik wil meedoen. Ik wil niet kijken. Oh, dat kunnen we regelen. We <lacht> hebben een damesevenement in februari. Ik zou zeggen, je bent van harte welkom. Ik ga eerst even trainen. Maar goed, jij organiseert <lacht> ook uh, kickboxgala's voor vrouwen. Is het, zou je wel zeggen dat daar een andere, wezenlijk andere sfeer hangt... dan als het een doorsnee mannelijke kickboxgala is? Um, nou, is misschien enigszins anders. We hebben alles altijd rond februari, rond Valentijnsdag. Dus alles is dramatisch roos en uh, echt voor de meiden. En dat benadrukken we dan altijd extra door uh, ja, roze ballonnen... en wat, wat eindjes Dus dat, in dat opzicht is het een klein beetje anders. Maar de sfeer is, zoals ik het meemaak als matchmaker en organisator... op, op bijna alle evenementen waar ik ben geweest... gewoon. Goed, gezellig en het draait voornamelijk om de sport. En dat willen we nou eens benadrukken. Dat het om de sport draait en om een positief imago op te bouwen... voor onze sport. En mm -hmm. daar willen we ons allemaal voor inzetten. En daarom is het manifest ook opgezet. Ja. Ali, nog even naar jou. Ik heb naar je site gekeken. En daar staan ook hele schattige babyfoto's op. Zijn die van je eigen zoon of dochter? <lacht> Volgens mij zijn die gewoon van mij. Van jouzelf. Wat een schatje. Maar dat vind ik, ja, sorry dat ik het zeg hoor, maar dat is toch wel erg zoet. Dat verwacht je inderdaad niet bij een K-1-fighter, toch? Als je, mij, als je mij zelf ziet, dan zou je niet zeggen van, oh, dat is toch een vechter of zo. Of een, uh... Vroeger was ik ook een liefkind. Vroeger waren we allemaal een liefkind, Ali. Vroeger allemaal. Tegelijkertijd is er op je site ook muziek te horen. Het nummer Gangster Love In. Dat past dan wel weer een beetje bij het clichébeeld van het imago. Ga je dat eraf halen dan straks en iets zoetsappigs erop zetten? Dat heeft mijn, mijn sitebeheer gedaan. En uh, ik uh, kan vanaf vanaf he? <laughs> het veranderen. Ik kan Ik laat je sitebeheerder. Jij vond het gewoon leuk. Ja, ja ik, ik vond die muziek ook leuk. Jij hebt gelijk. Maar, maar uh, we... we gaan het veranderen. Ali, dit wordt teleurstellend. Ik, waarom ik het vraag is ook. Het is... Het, is toch ook, het gaat ook om dat imago. Het gaat toch ook om dat beestachtige... Dat, de agressie die erbij hoort. Dat is toch waar mensen op afkomen. Dat is de charme van die sport. Dat kun je toch niet helemaal weg doen met babyfoto's en softe nummers? Nee, nee dat zeker niet. Het gaat, het gaat ook daarom, maar dat blijft wel in de ring. Het moet wel in de ring blijven, en niet daarbuiten. En dat moet wel duidelijk worden gemaakt. Want als wij, als wij vechten in de ring, dan zijn wij als de bel gaat, dan zijn we wel elkaar aan het omhelzen. gaan we respect tonen naar de tegenstanders, een trainerhoek. Uh, we hebben respect voor elkaar na de wedstrijd Al heb je gewonnen of verloren. Uh, het gaat gewoon, je wordt gewoon, je, je behandelt je tegenstander met respect. Je trainingspartner behandel je met respect. Dus er wordt, ja, je, je, er zijn bepaalde regels, daar hou je jij aan. Dus het is niet een sport maar... waar, uh, waar het van, ik ben de sterkste in uh, heel de wereld. mag. Maar... Nee. Nee, maar kijk, dat, dat van het respect, dat begrijp ik. En dat... Dat is een soort erecode, denk ik, tussen mensen die echt op topniveau sport bedrijven. Tegelijkertijd, de aantrekkingskracht van kickboxgalas is het feit dat er een zweem van gevaar aan zit. Degene die in de ring staat, is in staat om jouw schedel te verbrijzelen. En als je die hele zweem, dat hele gevoel... Die, die voorspelling van mogelijke geweld weghaalt... wat blijft er dan van die sport over? Dan wordt het een soort christelijk korfballen. <laughs> maar, waarom zou die schiedel willen ver, uh, verbrijzen? Nee, dat doet hij gaat niet, er... maar het gaat om het idee dat iemand daartoe in staat zou zijn. En dat dwingt ja, vrees af en dat is ook de aantrekkingskracht. Daarom kom je er naar kijken, omdat iemand daartoe in staat zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het gebeurt. Nee, het, het gebeurt sowieso niet. Dat is één, want we hebben hele duidelijke regels en een bond die zich uh, daarvoor inzet. En de scheidsrechters en de juryleden. En uh, ja, iedereen traint hard. Iedereen staat daar om de tegenstander te verslaan. Maar, maar je uh, snapt wat ik bedoel toch, Ellen. Dat een deel van de aantrekkingskracht, de reden waarom je daar naartoe gaat... is omdat het niet uh, christelijk korfbal is, om het maar zo nee, te zeggen. Nee, klopt. Het, het is spannend. Het is ook altijd spannend om te zien wie er wint. Uh, maar daar komen heel veel andere aspecten bij kijken. Zoals techniek, discipline, respect. Ik bedoel, het is wel wat meer dan twee monsters die in de ring staan... en die elkaar de schedel willen inslaan, want dat is juist helemaal niet wat er bij onze sport aan de hand is. En dat is wel eens jammer, dat mensen dat beeld van ons hebben. Want als ze feitelijk eens naar een sportschool gaan... of binnenlopen, of, want iedereen is altijd welkom... dan kunnen ze de sfeer proeven. En dan zien ze dat het echt niet een of ander uh, rare onderwereldsport is. Het is gewoon juist heel openlijk. En als je dan ook ziet hoe groot deze sport bij de jeugd is... en dat wil ik ook echt benadrukken... hoe, hoe belangrijk het is voor de jeugd uh, wat mensen doen zoals Ali Guignol... zo zijn er nog duizenden sportscholen hier in Nederland... Die zich inzetten voor de jeugd en die dan de jeugd een doel geven in plaats van op straat te hangen. Die zich dan elke dag in de sportschool moeten melden en zich, ja, ja uit de natrainer mag ik best zeggen. <laughs> en daar hebben we dan ook een paar voorbeelden van die dan ook echt gewoon kampioen zijn geworden. Dat ik ja. denk, ja, dat zijn de mooie delen van onze sport. En dat wil ik echt benadrukken, dat de jeugd gewoon is een heel belangrijk onderdeel van onze sport dus Dat is de toekomst. Ik begrijp het. Ik zou zeggen, als het aan jullie twee wordt overgelaten... dan is dat imago binnen de kortste keren helemaal omgedraaid. Ellen Bruins, Ali Gouñar, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Dank je Dank je wel. 5 voor 12. Het is Monday, the 26 th of November 2012. Ik ben in South Sudan, de 201ste nation van de Odyssey Expedition. Ik heb been traveling now for 1,426 days. Hier is het, South Sudan, de nieuwste nation on earth. Vandaag verbrak de Brit Graham Hughes een wereldrecord. U hoorde hem net al, dol enthousiast. Hij bezocht alle landen van de wereld, 201 in nog geen vier jaar tijd. En dat alles zonder te vliegen. Goedenavond, Dirk van der Wal. Ja, goedenavond. Goedenavond, u bezocht ook alle landen ter wereld en alle koloniën. Hoeveel zijn dat er in totaal? Nou, ik heb er nu bezocht 267. Dat is een knappe prestatie. Hughes die stempelde vanochtend af in Zuid-Soedan. Het jongste land van de wereld. Ik gok dat u daar niet bent geweest Nee, nog. dat is het enige land dat ik niet ken. Ik wacht nog steeds op een visa daarvoor. Maar u wil daar heel graag naartoe. Ja, ik zou wel eens een keer willen fotograferen en de filmen daar. Het is nou niet echt het meest uh, gelukkige moment wat ik daarvan weet op het ogenblik. Met de gevechten die er zijn tussen Noord- en Zuid-Soedan. Maar op zich zou ik het land graag willen filmen. Want ik reis dus voornamelijk om een land helemaal op foto en film vast te leggen. Is het een levenslange obsessie dat als u eenmaal in zo'n soort onderneming begint, dat u dan ook alles moet verzamelen, elk land? Uh, nou, niet dat direct. Maar altijd als je naar een land A gaat, dan hoor ik en dan kom ik mensen tegen die land in B zijn geweest. En hebben daar enthousiaste verhalen over. Dus vandaar dat je vanzelf automatisch van het een naar het andere land gaat. Hmm. Maar ik probeer gewoon een beetje de hele wereld in, in kaart te brengen. Fantastisch. Graham... En dat doet nou nu ja, 50 jaar. Ja, dat wilde ik net zeggen, want Graham Hughes heeft het in, in vier jaar gedaan. Ja, nou, ik, ik heb gemiddeld ongeveer drie maanden per jaar gereisd. Ik heb altijd in het onderwijs gezeten, dus had je drie maanden per jaar vrij. En ik heb een, een paar keer mijn baan onderbroken voor, twee, voor drie jaar... En de laatste zes jaar werk ik helemaal niet meer. Dus bij elkaar heb ik ongeveer zo'n 15 jaar gereisd... om het allemaal op foto en film vast te leggen. Want ja, India, daar ben ik nog acht keer geweest. En China ook negen keer. En, en, en Rusland vijf keer. En daar heb ik nog niet alles gezien. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk van elk land te zien. Begrijp ik. Tot slot, nog kort. Waar heeft u de meest dierbare herinneringen aan? Uh, nou, misschien wel uh, de beklimming van de Kilimanjaro destijds in de jaren zeventig... Of de trek naar de basis komt van de Everest. Spectaculaire dingen zijn dat. Ja. En een onverwachte plek? Een onverwachte Waar plek? Waar ik naartoe moet, tot slot nog heel kort. Waar moet ik heen? Oh, Nepal. Nepal. Dan ga ik een reis boeken. Absoluut. Dirk, Dirk van der wel hartelijk dank. Dit was dan. Met ja. het oog op morgen. Morgen zit hier Mieke van der Wij. en straks in Casa Luna Lex Bolmeijer... met schrijfster Marian Berg over armoede. Goedenacht, vrienden.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 Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen. Dit is voor iedereen die past in deze Citroën DS5 Hybrid 4. Met 200 pk en slechts 14% bijtelling ook in 2013. Ervaar de luxe bij de Citroën Dealer. Citroën Creatieve Technologie. Rookmelders redden levens. Bent u zelf niet in staat rookmelders te plaatsen? Bel het rookmelderteam van de Nederlandse Brandhondenstichting. Ze plaatsen graag een rookmelder bij u thuis. Bel 0800 636 36 36. 36. brandhondenstichting.nl 0800 636 36 36. Dit is Radio 1.